Misschien dus, kan het uh, een uh, pauze doen, een in was, even een korte toelichting de vragen. Ja, ja mijn vraag zou zijn: het uh, Europees Stabiliteitsmechanisme, wat uh, in december volgens mij nee, of eerder al uh, voorgesteld is, en wat nu uh, deze maand uh, misschien uh, goedgekeurd wordt in Europa, en dan in maart misschien in werking treedt kan je dat zien als een soort Europese IMF dus een, een instantie die uh, zorgt dat uh, de staats, het staatshuishouden uh, helemaal gereorganiseerd wordt om, dus, om mee te gaan met uh, de eisen van uh, de rest van de Europese Unie Ik zou graag willen weten waarom die politieke integratie gepaard moet gaan met bezuinigingen in panden Ik zou ook willen weten waarom in jouw speech niet voorkomen begrippen als uh, Structurele conjunctuur, uh, uh, crisis, kapitalisme. Ik zou ook nog willen weten over uh, die verborgen agenda. En ik zou willen weten of jij denkt, ik heb er nog meer hoor, maar daar laat ik het mee. Uh, of jij denkt dat de politieke dimensie uh, belangrijker is dan die economische. Of met andere woorden, waar in jouw verhaal komt de Europese roundtable van de industriële voor en zo. Dat soort vragen. En de slotvraag, en dat is echt de laatste. Ben jij echt van mening dat dit een financiële uh, crisis is? Want als je, daarvan, als je dat meent, dan is je wel rond. Maar als je deze crisis anders ziet, dan zijn we er altijd graag op te stellen. Mm. Dankjewel. Ja. Nou, daar kunnen we wel mee. Dan... Ja, uh, nou, uh, volgens mij uh, uh, kunnen we uh, het tot 12 uur of vandaag doorgaan. Kunnen we tot 12 uur of 1 uur of 2 uh, uur? Ja, dat vind wel goed. Ja, zeker. Ik stel voor om eerst te proberen om gewoon zijn antwoord te voorbereiden en dan. Uh,